Klemens Peters met het NOS-journaal. In Den Haag is iemand doodgestoken... op het terrein van een Turks-Islamitische stichting in de wijk Transvaal. Een tweede persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde even na tien uur. De vermoedelijke dader is gevlucht. Het zou gaan om een man van een jaar of vijftig van Turkse afkomst. Hij is kaal, maar heeft wel gezichtshaar. In Afghanistan zijn bij een aanslag op een verkiezingsbijeenkomst... van president Ghani zeker 24 mensen gedood. Er vielen ook tientallen gewonden die zelf zou ongedeerd zijn. Hij stond op het punt een toespraak te houden... toen een zelfmoordterrorist zichzelf oplies. De meeste slachtoffers zijn burgers. De aanslag is nog niet opgeëist. Eind deze maand zijn er presidentsverkiezingen in Afghanistan. De Taliban hebben gezegd dat ze in de aanloop daarna de strijd zullen opvoeren. Het centrum van Den Haag maakt zich op voor de koninklijke rijtour ter ere van Prinsjesdag. Over een uur stappen de koning en de koningin in de glazen koets... die hen naar de ridderzaal zal brengen... waar Willem-Alexander voor de zevende keer de troonrede zal voorlezen. Daarna zal minister Hoekstra van Financiën in de Tweede Kamer... het koffertje met de begroting voor het komende jaar aanbieden. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn... zijn dit jaar alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR. De pieten zullen dit jaar niet meer volledig zwart worden geschminkt. Ook in het Sinterklaasjournaal zijn geen volledig zwarte pieten meer te zien. De NTA heeft de beslissing genomen in overleg met de gemeente Apeldoeren. Het aantal zwarte pieten is steeds verder afgenomen... sinds de roetveegpiet in 2014 werd geïntroduceerd. De landelijke intocht van Sinterklaas is op zaterdag 16 november. Het weer, zon en stapelwolken vandaag, met in het noorden nog een kans op een bui. Het wordt tussen de 15 en 17 graden.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 I'm <laughs>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 We're going to eat pizza. Nana. Na. Don't want to eat nana.